Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Een man die in maart vorig jaar met zijn Lamborghini crashte op de snelweg mag een jaar lang niet rijden. Hij reed met 300 km per uur over de A28 toen hij de macht over het stuur verloor en zijn auto totaal losraakte. De man zat kort daarna bij Jinek. Daar zei hij dat niemand het boeiend had gevonden als het een Volkswagen Golf was. Kijk, uh, het is natuurlijk een onzin verhaal om nou te zeggen van ja, met zo'n auto rij je nooit harder dan 100 km per uur is een de, de rechter vindt dat onzin. Hij gaat ook verder dan het OM had geëist. Naast een rijverbod van een jaar... krijgt de man namelijk ook een voorwaardelijke celstraf van twee weken. Vrouwen met borstkanker die al een borstreconstructie hebben gehad... krijgen extra operaties niet standaard vergoed. Helene is een van die vrouwen. Ze heeft iedere dag pijn, maar de zorgverzekeraar... wilde haar operatie niet betalen. Ik heb het idee uh, dat ze het toch als iets cosmetisch zien... En dat is het natuurlijk niet. Juridische experts zeggen dat de zorgverzekeraars vrouwen discrimineren door die operatie niet te vergoeden. Klimaatactivisten hebben in, mu in een museum in Londen een glasplaat vernield van een superduur schilderij. Het is tijd voor en niet Het is tijd om te de klimaatdemonstranten willen dus dat er geen geld meer gaat naar bedrijven die geld pompen in fossiele brandstoffen. Het schilderij zelf raakte trouwens niet beschadigd. De meme van de zomer wordt werkelijkheid. Er komt een Barbenheimer-film. Het contrast kan bijna niet groter tussen de felroze Barbie-wereld en de atoombomfilm Oppenheimer. Het waren ook absolute kaskrakers in de bios. Een Amerikaanse filmmaker wil daar nu ook een slaatje uitslaan. In zijn low-budget-film Barbenheimer is de speelgoed op een atoomwetenschapper die met een kernbom wraak wil nemen. Het kan best wel eens zo klinken. She's also a astronaut, marine corps, medic, het heeft een fan met AI gemaakt voordat de plannen voor de B-film er waren. Wanneer Barmenheimer klaar is, dat weten we niet. Het weer, buien trekken via het Oostenweg. Vanavond meestal droog en het koelt vannacht af naar een graad of zeven. Morgen bewolkt en een paar buitjes en dan is het ook maximaal 12 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste vertraging heb je momenteel op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar... na een ongeluk bij Akersloot. Vanaf Knoopend Velsen ben je daardoor 35 minuten langer onderweg. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A4 rijdt het ook langzaam door een ongeluk van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Schiphol en Knoopend de Nieuwe Meer kost dat je een kwartier extra. Je hebt ook een kwartiertijdverlies op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort bij Heemstede. En het rijdt langzaam op de N242 van Alkmaar naar Middenmeer.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 Down this road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 Kijk <tie> een aan jongen, maar wat wil jij daarvan? Zelfs als ik mijn best doe, zijn ze nog steeds bang. Zeg die shit wat beter, maar het duurt lang. Oh, de struggles, oh, de struggles van een blakke man. Ja. Maakt niet uit wat ik doe, ze denken ze zijn beter Schot op het scherm en niet, moet lopen op mijn O Oh, een blik is genoeg en ze willen weten.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 mij kan het niet eens geven. Oh, ik kom van de zon, maar krijg alleen regen. En ze claimen, ze claimen dat ze ons moeten vrezen. Ten einde raad is vandaar een 9 mm. Is het hun of is het wij die de misdaad plegen? One time for the niggers, that is on the run. Two times for the niggers, that is long gone. What can you do as it ain't, and this can? Do it to but what will you I'm best, do I sound like I'm bang? Zeg, this is what's better, but long. Oh, the struggles, oh, the struggles of a black man. me, niggas, do no niggas Fuck these bitches, bitches niggas. Fuck these lights, fuck the system. Tell them what, this Keep it going. Till it's finished Even nodig Zou dit de minst We zijn In our business Je weet zelf Cause zo witness Waarom zou ik mijn best doen om, om geaccepteerd te worden? Enkel om mezelf te verliezen Mijn voorouders hebben het tot nog toe geprobeerd en hebben gefaald Je zal altijd gezien worden als een buitenstaander Dus ik eigen het doen.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 Ja, van... um, ja, want um, dat unflex dat verwijst eigenlijk ook naar het uh, label waar jij het materiaal op uitbrengt, uh, toch? ja, klopt, klopt, het, uh, het, uh, het label en ook een collectief waarbij ik zit, samen met Jong Louis. ja, ja. heel lang. ja. en uh, ja, zeg maar toen ik de deluxe van mijn album, strikje van mijn darks ging uitbrengen, dacht ik van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 Ja, nee, het is um, ja, het, het, het is uiteindelijk ook gewoon uh, om, om te laten zien op een op een wat meer, ja, ik wil even positief is misschien niet het juiste, om, het juiste om te zeggen, maar. Ja, positief meer, haal ik er ook wel uit hoor, uit de, uit de. Het uit de moeder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 Ik baby. Een stukje van mijn dogs. Ik heb vier jaar over deze shit gedaan. Maar tijdloze dingen blijven altijd bestaan. Kijk de keeper gaan, kijk de menus gaan. Niet in mijn land zijn die ver vandaan.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 Ik ben niet ver, vandaag. Ik op met Zanko, In een 90s, merk. West Coast funk, ja, we won't beherrie. Rieden 5G-funk, dit is female-friendly. Ik doe wat ik wil en daarom zijn ze bed. Woutje chain, me en die shit is heavy. Geef kids less, voel me zo geblest. Money up, matrix is gevernest. Was de prest, mezelf gered. toch en ik was bijna dead. Dan bed, dan naar paranoia. Rob gezocht, aan therapie begonnen.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 to choose Maar nou goed, deze dame is ook nog in een ander opzicht een collega van mij geweest... bij het platform 3 voor 12 Noord-Holland wel te verstaan. Dat was nog zo'n jaar of twee, drie geleden het geval... Toen schreef zij zelf nog wat artikelen voor dat hele platform. Maar ondertussen wist ik dat zij op bezig was met eigen muziek te maken. Deze morel heb ik het over. Want ze maakt alternatieve pop voor Outcast. En daar is niet te veel mee gezegd. Tenminste, dat zeg ik dan op de 3 voor 12 Noord-Holland website. Want een van de songs, die heb je net gehoord. Dat is eigenlijk haar eerste single. En dat is If I Would Be A Man. En...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 Forsaken saint, after well, lovers and strangers, strangers and a friend. Got the thing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 Maar oh, die stond in de kapsaak. Nee, de kapsaak hebben wij niet gehad. Nee. Nee, Jij hebt wel uh, in de Flapkan uh, vorig jaar daar uh, staan spelen, dat weet ik toch niet wel. De Flapkan, inderdaad. Ja, ja oh. de Bibliotheek. Uh, ja. Dat is in Apeldoorn. Dat uh, nou, was echt te gek, heel veel verschillende plekken. Maar uh, ja, het was fantastisch om die meters te kunnen maken op die manier. Dat is ja. echt leuk. Uh, ja, want uh, vorig jaar heb je natuurlijk ook uh, uh, volgens mij een hele EP uitgebracht. Uh, ja. Uh, uh,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 Nee, wat zeg ik echt. Uh, maandag is de het afgelopen. En heb ik gewoon mijn doelbedrag uh, kunnen halen. Dus ja. dat is echt uh, heel bijzonder. Ja. Om al die support te ontvangen van iedereen. En dan nu, ja, daadwerkelijk ook gewoon nieuwe soms te kunnen laten horen aan iedereen aan en dan ook aan die mensen die support hebben. Dat is echt heel tof. ja um, over, over jouw muziek, hè? want, uh, want ja, jij, je, je zegt ook, uh, dat zit ook in je naam, Bonnaniki uh, dat weet ik nog van de tijd dat PP uh, Vizier jou ook aankondigde, uh, dat het ook iets met, uh, met het verleden uh, ergens in een Afrikaans land, als ik het wel heb. Ja,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 Dan is, het, dan is het nu tijd voor de single Hier is Follow the Light Now.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 Just like a new day, air is crisp and cold